I love you, I want you to Met de stay. nieuwe Sun Brilliant Shine Plus-capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Goedemorgen, exact 7 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne-Marie... Ja, goedemorgen, weer een dodelijk treinongeluk in Spanje. De machinist is daarbij om het leven gekomen en er zijn zeker 37 gewonden. In de buurt van Barcelona botste de trein gisteravond tegen een muur. Die was waarschijnlijk omgevallen door de vele regen. Dit is het tweede treindrama in Spanje in korte tijd na het grote ongeluk van afgelopen zondag. Daarbij vielen 42 doden.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 2025. En een dubieuze eer voor Den Haag. De stad is namelijk de nieuwe file hoofdstad van het land, meldt Tom Tom. Wie een rit van 10 kilometer door Den Haag maakte, had gemiddeld 8 minuten vertraging, vooral door wegwerkzaamheden. Amsterdam stond eerder op de eerste plaats als file hoofdstad, nu staat die stad op 2. Veel minder files stonden er in Groningen. Daar deed het vorig jaar een stuk beter door dan in 2024. Een lekkere avond was het voor Ajax. De club speelde gisteravond in de Champions League... tegen het Spaanse Villarreal... Lang stond het gelijk, maar net voor tijd won Ajax toch nog met 2-1. Door de winst maakt Ajax nog altijd kans op de play-offs in de Champions League. Uh, hoe groot die kans is, probeerde aanvoerder Klaassen na de wedstrijd even uit te leggen. Ik was goed in wiskunde, maar niet zo goed dat ik, uh, dat ik de kansen precies uh, in mijn hoofd heb. Maar ja, er is altijd een kans. En, uh, het enige wat wij moeten doen is, is twee keer winnen en nu één keer gewonnen... en volgende week uh, weer winnen en dan zien we het wel. Maar een overwinning is altijd goed. Tijdens bij vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Om 9 uur speelt PSV tegen Newcastle United. Het weer nog van weerplaatsen, vooral in het westen, kan het nu nog regenen. Straks overal droog, ook kansen op het zon. Het wordt een graad of zeven. Op de weg wat vertragingen langer dan 20 minuten. Ik begin ook even met de A2, want daar zijn werkzaamheden uitgelopen... van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knobedel en Everdingen is dat. 10 kilometer, 49 minuten. Ze hebben daar wat pech met die werkzaamheden. Dus er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan. Moet je richting Utrecht, dan volg je Gorkum... over de A15 en de A27. Maar Rijkswaterstaat zegt ook, als je, je reis kan uitstellen, doe dat. Op de A50 dan richting Arnhem. Een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. 3 kilometer met een half uur. A58 naar Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West... 8 kilometer, drie kwartier. En er is op de A59 een ongeluk gebeurd van zonswil richting Os. Tussen Os en Pauwgraven 4 kilometer en 26 minuten. Q -music. Vanaf maandag de Q-top 500 van de 90 Stemmer kan via qmusic.nl of de Q-app. Je vindt trouwens in de Q-app ook een link naar de Spotify-lijst van 2025... hoe onze lijst er toen uitzag. Dus kun je ook nog even wat inspiratie opdoen. Claudia heeft gestemd op een liedje dat er echt altijd in staat. En het is voor Claudia eentje waar natuurlijk een vakantieherinnering aan zit. Ze zegt erbij, heerlijk nummer als je voor de eerste keer in Turkije bent... en ook nog eens een leuke vakantieliefde hebt... Dit was overigens in 1997 en met de vakantieliefde is het nooit echt wat geworden. Hier is Tarkan! chaplatiër, mond naast de kizzi, shishirip, arsus, arsus, chaplatiër. We zijn zo blij dat we onze vader ziel. gezien. We zijn zo Ja. Een tip voor de Q, top 500 van de 19: Tarkan en Simarik. Goedemorgen, 7 over 7. Woensdag, de 21ste van januari. Je luistert show 1565, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, ik heb hier dus uh, de bijzondere situatie... dat mijn uh, vriendin Kiki op de redactie werkt... van dit radioprogramma. Toch gebeurt het ook vaak hè, dat je verliefd wordt op het werk... Zeker. Ja, bij jullie ook. Zijn er zijn ook heel veel mensen die vragen dan van... joh, rijden jullie dan ook samen van en naar werk? Nou, dat is niet zo, want wij hebben na dit programma... gewoon echt significant andere dagen. Die dagen zijn gewoon anders ingedeeld. Dus wij werken allebei aan dit programma. Maar eh, na tienen is dat gewoon op een andere manier. Ja, toch vind ik het beeld dat jullie als twee eentjes achter elkaar aanrijden. ochtends vroeg vind ik altijd gek. Ik snap dat je dat je dus niet samen in één auto stapt... omdat het op de terugweg onhandig is. Maar ik vind het idee dat jullie als een karavaan... die, die, die stad Rotterdam uitrijden... en dan achter elkaar over die snelweg naar Amsterdam... Ja. vind ik wel zo grappig. Nou, Dat is deze week dus even niet. Want er is gedoe met uh, Kiki haar auto... Die auto staat nu bij elkaar opgeteld, denk ik al... een week of zes bij de garage. Er is al meer dan 2000 euro uitgegeven. Is ze nog steeds niet gemaakt. Het witte vlag uit mijn portemonnee. Ik kan het er niet te lang over hebben, want dan moet ik huilen. Uh, ja, die auto wordt... Het is gewoon één groot vat vol problemen. Ja. Er is wel licht aan het einde van de tunnel, maar dat duurt nog even. En nu hebben we onze agenda zo afgestemd... dat ze al, nou, ik denk een week of vijf, zes, dag in, dag uit... met mij meerijdt. Maar er is iets aan de hand... Ik vind dat niet leuk. Oh, nou wat ongezellig, wat een ongezellige mening. Voordat ik verder ga, ik ben uh, gek op Kiki om met Tarkan te spreken. Ja. Maar ik vind dat uurtje heen en terug van en naar mijn werk. Ongelooflijk lekker. Dat is het moment dat ik even kan kocoen. Even in mijn eentje. Even op weg naar dit programma tot mezelf kan komen. Even een cooling down heb als ik naar huis rijd. Ja. Ik vind dat zelf rijden. In je auto, daar hecht ik gewoon ongelooflijk veel waarde aan. Ik kom ontspannen uit die auto. Ik vind mijn ontspanning in autorijden... sterker nog, als ik heel erg gestresst ben, dan pak ik de auto... en dan ga ik gewoon een uurtje rijden. Nou, en ook dat je alles voor jezelf kan bepalen... en dat er niemand naast je zit. En dat ja, is dan niet meteen te betekenen dat je of zo op zou moeten zetten. Maar meer het idee dat je even helemaal met jezelf alleen bent is heerlijk. En ik dacht, ik ga dat vanochtend toch zeggen in de auto. Ik ga gewoon eerlijk tegen haar zijn. Mm. Hoe voel jij je daarbij, zei ik lieverd. En toen was ik heel blij, want Kiki, correct me if I'm wrong... jij mist ook jouw auto. Ja, absoluut. En Wat? gewoon mijn eigen tijd ook. Want he, babbelen jullie in de auto? Want ik krijg soms wel eens ja. een audio-appje van jullie... een gezamenlijk audio-appje vanuit de auto. Vind ik heel gezellig. Maar hoe, is dat uurtje, hoe, hoe ziet dat er verder uit dan? Ja, het is... Uh, ja, ik mag meerijden, daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ik wil me ook niet te veel bemoeien met de, met de radio. Dus er staat eigenlijk alleen maar een podcast op. Een Amerikaanse podcast over hoe je radio moet maken. En zo. Ja, ik, het is gewoon, ja. En we kletsen een beetje. Maar dit is altijd het uurtje wat een beetje de scheidslijn is... tussen lekker privé en werk. Ik vind dat uurtje altijd heel lekker. Kun je even bijkomen voor jezelf. En dan weet je, als ik thuis ben, dan is het privé. Ja, Juist. Ja, en dan, want dan, dan zijn jullie ook weer privé voor Dat elkaar. Klopt. Want hier op ja. werk is het werk. Want nu zitten we met elkaar in de auto. Dan werken we hier op werk met elkaar. Dan gaan we naar huis. Dan zitten we een uur met elkaar in de auto. En toen zei ik vanochtend, weet je wat ik heb gedaan? Ik dacht, ja, ik moet ook even voor mezelf doen. Ik heb een sportlesje geboekt. Bij ons zit natuurlijk een, uh, een, zo'n spinningklasje bij ons om de hoek. Ik zeg, ik ga om vier uur vanmiddag even spinnen. Dus Kiki zegt Ik ook. Ah, nee. Ja, ik doe dat dan niet. Dus nu zitten we vanmiddag om vier uur ook nog samen op een fiets. En, en kijk, ik ben dus heel blij dat jij dit zegt, Kiekje. Want we denken dus een beetje hetzelfde. Maar we kwamen ook vanochtend in de auto erachter. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. Die rijden al dag in, dag uit, jarenlang met elkaar mee. En die genieten daarvan. Nou, dat zijn natuurlijk veelal collega's die elkaar misschien ophalen, omdat ze carpoolen... en die dan heel erg genieten van het uurtje samen. Juist. Die misschien nog even lekker kunnen roddelen over uh, Els die bij Sales werkt... of uh, Joost die uh, ja. uh, ook, een, ook een project oppakt op de bouw waar zo jaren mee werken. Dat, dat je nog heel even... Annemarie en ik hebben ook een tijdje samen gereden toen Annemarie... Uh, uh, invalide was. invalide. Was? invalide? Was. ja. ja, was ja, ja, ja, ja. zo genieten. We konden we nog heel eventjes ja, dat momentje ja. samen hebben. Ja. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je echt op vaste basis... met iemand meerijdt of je haalt iemand op... dat er ook een soort van carpoolvriendschap ontstaat. Dus heb je nou zo'n situatie? Zit er iemand naast je achter het stuur dan wel op de passagiersstoel? Um, laat jezelf even horen. Wat wat me leuk lijkt is wat je vaak ook krijgt als je dan samen naar de radio luistert... dat je dan samen dezelfde liedjes leuk vindt. Dat je samen dezelfde liedjes meezingt. Dus heb je nou met je carpoolvriend één zo'n liedje... waarvan je denkt, ja, dat zouden we samen even op de radio willen horen... op Q-Music op dit moment? Laat je dan even horen via de Q-Music-app. Nou ja, misschien hebben die mensen ook nog wat tips... voor jou en kiki om het leuk te houden ja. met elkaar, rijden. Ja, ja. Ik denk dat als wij zouden carpoolen, dat we dit, dit liedje zouden opzetten. En Domine en Bram op de Achterbank, absoluut. Dit is Summer, 12 to 12. 12 to 12. Wat ongelooflijk leuk om te zien dat er uh, zoveel uh, setjes, carpool setjes s ochtends naar je Music luisteren. Ja, heel erg leuk. Echt lekker die radio aan. En dat is ook het geval bij Jack en Tom. Heb ik nu Jack of Tom aan de telefoon? Hey, Mattie, Topper, Marietje. Hey! Ik ben Tom. Hey, Tom. is er Jack naast je. Jack zit naast me, ja. Ah. Goedemorgen, Matthieu. Hey, goedemorgen mannen. Wat ongelooflijk ja, leuk om Tom jullie te back. spreken. Hé, <laughs> hey, uh, Tom, vertel eens even. Wat is jouw relatie uh, tot Jack en uh, vice versa? Want jullie rijden dag in dag uit met elkaar mee. Ja, elke dag naar het werk, hè. Ik okay. ben voor Jack aan het werk. Je bent dan voor? Super doorzijmen. Door ah, oh, en, okay. en Tom, hou jij Jack dan op of is het andersom? Ah, dat verschilt er elke dag andersom. Oh, oké, okay. dus een beetje af en aan. Hé, hey, en, en uh, wat doen jullie in de auto, uh, Tom, tijdens het rijden? Uh, Wij luisteren naar jullie. Oh, Ja, en, en kletsen jullie nog, of luisteren jullie echt alleen maar naar ons? Ja, we kletsen een beetje tussendoor, hè. En hoe lang doen jullie dit al? Ik ben al vier jaar aan het werk, ik luister al vier jaar aan de muziek. Oh, wat tof. Hé, hey, uh, hoe laat uh, staat de auto voor? Uh, hoe laat halen jullie elkaar op? Oh. Alles is. Half zes. Nou, lekker goed oh, tijd lekker hoor. hoor. Man, okay. hey, en dan dus eventjes een uh, tijdje in de auto. Dan is het vervolgens op werk. En ben je dan op de terugweg niet helemaal suf gelul met elkaar? Ja, dan uh, Tom wel hoor. Tom is dan niet met zo praakzaam. Oh, dat, eh, eh, Jack, mag Tom ook slapen <laughs> van jou? Ja, dat heeft hij op het begin wel gedaan. Ja. Maar dat... Uh... Daar is hij snel mee gestopt. Dat vind ik altijd zulke broederliefde als je voor het stoplicht staat... en je ziet een van die gasten zo lekker tukken terwijl de andere rijdt, weet je ja. wel. Ja, terwijl die misschien ook wel lekker weg zou willen doen. Ja, precies, ja. ja precies. Eh, dan moet nog... ik hem altijd even schrikken, weet je wel. Ja, <laughs> ja heerlijk. Altijd <laughs> even laten schrikken. Zijn er nog meer dingen die jullie samen doen? Want het klinkt gewoon als een geweldige broederliefde. Ja, na het, na het werk gaan nou, we nog even een rondje hardlopen samen. Nee joh. Ook hardlopen. En We probeer iemand altijd bij te houden, maar dat lukt nu niet. Oh, oké, okay. dus de ene is sneller dan de ander. De ene is sneller dan de ander. Dus okay. Net met werk ook, hoor. Ja. Hé, <laughs> hey, en wie is de snelste van de twee? Jack natuurlijk. Jack natuurlijk. Juist, ja, natuurlijk. Juist. Ja. Hey, is er nog advies dat jullie hebben voor Matti en Kiki? Denken jullie nou, uh, zo komen jullie die uren dat jullie naast elkaar zitten nog wel door? Ja, af en toe even een leel draaien. Af en toe even een kleine draaien, leuk. Gaat ja, mooi, ja wel. Ja, ik ga volgende keer. Het geeft daar rust, hè? kleine? Ja, nee, dat is absoluut waar. Ik ga ook naar het New Wave concert. Dus, uh... Ja, omdat Kiki daar zo gek op is. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en, en hebben jullie liedjes, ja, kleine dus die jullie uh, vaak samen draaien. Zijn er nog andere tracks onderweg, waarvan je zegt, uh, van nou, die doen het altijd goed bij ons. Dan is het Dan is dan Don Omar. Ja, dat is echt een uh, goede plaats. Dat. Oh, dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker. Ja. Zullen we die even draaien dan hier, hè? Ja, dat zouden we heel erg leuk vinden. Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, werk ze vandaag. En uh, lekker sporten ja. vanmiddag. Hou hem binnen de twee en bedank lijnen. Voor woord, hè, ah, ja, bedankt voor het verboden woord, Maxi. Wat zeg je? Bedankt voor het verboden woord, hè. Ja. ja, graag gedaan. Hebben jullie gewonnen? Ja, we hebben gewonnen. Echt zo? Heb je 500 ja. euro gewonnen? Ja. Nou, hadden oh. we jullie vorige week ook aan de telefoon? Ja, ochtends vroeg. En toen hebben jullie het gedeeld, of niet? Ja, wel, de man, de man twee en alles. Ja, ik oh, weet het nog. Weet ik nog. ik weet het nog, ja. Oh, ja wat nou, mag gezegd. Nou. Zo, dit zijn helemaal jullie Q-music-weken. Ja. Ja. ja. Hey, leuk, nou, dan bellen we volgende week weer. Oké, is goed. Doei. Doei. Hoi. Doei. Doei. Doei. en uh, rumors. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, het gaat over kinderen en lezen, want vaak is het natuurlijk toch de vraag, ja, hoe krijg ik mijn kind aan een boek of überhaupt een beetje aan het lezen? Nou, bel een profvoetballer. <laughs> ja, oké, okay. oh, ja. ik ben heel benieuwd. U ben er eentje in. Ja, ja, ja, oké, ja, oké. Okay, okay. uh, je hoort het zo meteen en ook een nieuwe ronde van Ja of Nee, Komt eraan. Deze week in de bonus, alle Bondi wel conserven, diepvriesgroenten en spreads, 1 per 1 gratis. Alle Optimaal Drinkjoghurt Literpakken, ook 1 per 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines, ook 1 1 gratis. En F Home Keukentextiel Set, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.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 Het is 1.30. Goedemorgen, je luistert Mattie en Marieke. Op de A2 richting Utrecht tussen Lingenbrug en Robert everdingen staat een file... De wegwerkzaamheden zijn daar uitgelopen. Je hoort zo bij Annemarie in het nieuws wat er is gebeurd. 7 kilometer met 38 minuten. Moet je richting Utrecht dan kun je het beste Gorkum volgen... over de A15 en de A27. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is ook nog een ongeluk gebeurd... tussen Kerkdriel en Lingebrug met 13 kilometer en 38 minuten. De A27 richting Gorkum tussen Geert Ruidenberg en Werkendam 10 kilometer, 26 minuten. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem, 9 kilometer... door een ongeluk tussen Paalgraven en Maasbrug met 37 minuten. Vooral in het westen kan het nu nog regenen. Straks is het overal droog met kans op wat zon. En het wordt de gaten over zeven. Annemarie marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, stel je reis richting Utrecht vanochtend eventjes uit. Dat is het advies van Rijkswaterstaat voor iedereen die over de A2 moet. Bij Everdingen is namelijk een asfaltmolen kapot gegaan... tijdens reparatiewerkzaamheden. Waardoor er nu twee rijstroken dicht zijn. loopt daar op dit moment helemaal vast. Problemen zouden rond 10 uur voorbij moeten zijn. In Spanje is weer een treinongeluk geweest. In de buurt van Barcelona reed een trein op een omgevallen muur. De machinist kwam om, 37 passagiers raakten gewond. Zondag was er ook al dat grote treinongeluk in Spanje. Daarbij vielen toen 42 doden. En Nederlanders gaan evenlief weer niet op vakantie naar Groenland... zeggen reisorganisatie... Reden zijn de spanningen met Amerika dat Groenland wil inlijven... omdat het zo strategisch ligt. Nou, tour operators zien wel tot 70 minder boekingen. En dat terwijl de Groenlanders het vooral van het toerisme moeten hebben. Het slaat helemaal nergens op, is ook een beetje onderbuikgevoel. Maar ik heb nu ook het idee dat je in Groenland... voor de zekerheid maar een helm op moet doen. Dat het in <lacht> ieder moment de pleuren is. Nee, maar snap je? Ja, Alsof ja. het in ieder moment kan ontvlammen. En dat is natuurlijk concreet niet zo. Er wonen echt heel weinig mensen op Groenland ja. toch? Ja, dat zijn er inderdaad niet zoveel. Nee. Ja. Ja, en je kunt daar als je er vakantie wil doen. Het is echt wel een outdoor-vakantie. en ja. Veel activiteiten. Ja, het is echt een doe-vakantie. echt een doe op zee. Je kunt op walvis nou niet jacht, maar een Walvisse tour maken bijvoorbeeld. Zo. in de 57.000 inwoners. Dat is een dat, dat, is, dat, is, dat, dat is gewoon een kleine, is een kleine stad. Ja. 57.000. Een hele kleine stad. Ja. ja. Eindelijk succes voor Ajax in de Champions League. De club won gisteravond in Spanje van Villarreal met 2-1. stond lang gelijk, maar in de laatste minuut... is er nog een goal gemaakt door Ajax-invaller Edgardsen. Door de overwinning maakte Ajax nog kans om een ronde verder te komen... in de Champions League. Ja, normaal kijkt uh, Luc natuurlijk elke wedstrijd uh, van Ajax. Behalve deze. Daar heeft uh, Arnoud nog een reactie op. Kijk, en als nodig, de gemiddelde 0-20-supporter. Gaat het slecht, gaan ze niet kijken. Gaat het goed, gaan ze juist wel kijken. En dan noemt men dat geen succes supporters. Zo, uh, kwaadaardige lach op het einde. Uh, <lacht> ja, maar hoezo moet ik als supporter, maar dan ook. Uh, ja, het goed vinden wat hij eigenlijk slecht speelt, moet moet ik dan kijken. Ik bedoel, ik ben een supporter, ik eis ook gewoon goed voetbal van mijn club. Ja, ja, ja. En als het niet goed is, dan, dan, dan, dan, dan zoek ik hem even uit zonder mij. Stil protest. Nou, bijna wel. Dus ja. Een mini-teun van de keuken in mij eigenlijk. Maar, ik, ik, ik kijk gewoon niet dan. Um, kunnen we er conclusies aan verbinden? Jij hebt nu een keertje niet gekeken. Kijk, altijd als jij kijkt, dan ze. En nu heb jij een keertje niet gekeken en hebben ze gewonnen. Ik zou het een pijnlijke constatering vinden als dit nou uiteindelijk waar blijkt te zijn. Ik heb dit wel altijd tijdens het EK en WK. Als ik ga pissen, wordt er gescoord. Nou. Ja. Of echt vaker zo. pissen. Ja, dat is, echt, dat is echt zo. En aan Luc zou ik dus willen zeggen... minder vaak besluiten niet te kijken. Minder vaak besluiten niet te kijken. Gefeliciteerd met je clubpie. Ja. Dankjewel. Vaker ja. <tie> besluiten niet te kijken, ja. Bijzondere actie van voetbalclubs in Alverijssel. Daar hebben sommige kinderen opeens een profvoetballer voor de klas staan. Spelers van onder meer FC Twente en Pek Zwolle... bezoeken basisscholen om leerlingen aan het lezen te krijgen... Om de kinderen te inspireren lezen ze dus een stukje voor ook. Ook Pex Zwolle-speler Davy van den Berg stond voor de klas. Hij vindt het een mooie actie. En dat doe ik graag omdat het denk wel heel belangrijk is dat er gelezen wordt. En dat, dat dat ook zo blijft. Af en toe lezen ze denk ik heel goed. En uh, ja, ik heb graag mijn aandeel hierin zover het kan. En de actie maakt ook indruk. Het is muisstil in de klas uh, als die voetballers uh, met lezen voorlezen beginnen. En voor het, volgens de Telegraaf zijn meer dan 4000 kinderen inmiddels enthousiaste lezers geworden door de actie. Ja, dan een hele andere orde. Er is flink wat ophef in een zorgcentrum in Zeeland. Bewoners krijgen daar namelijk geen appelmoes meer bij het eten. De instelling vindt het niet gezond genoeg, maar daar nemen de Zeeuwen geen genoeg mee. Het hele eiland eh, Noord-Beverland zamelt nu potten in voor de hoogbejaarde bewoners. Met als slogan Actie Appelmoes. Heel goed. Ja, de initiatiefnemer van de actie gaat vrijdag al die ingezamelde potjes persoonlijk naar het huis brengen. Nou, de vraag is natuurlijk of ze het opkrijgen. Ja. Um, maar ja, het is, ja, er is wat kritiek op he, dat dat besloten wordt. Dan. Ik vind dit altijd zo zielig. Dan zijn ben... die mensen ja. oud. En dan pak je ze die dingen af waar ze gewoon van genieten. Appelmoes of ja. een advocaatje. Het lijkt ook wel alsof je weer kind wordt. Vroeger zei je moeder dan, ja, neem maar hier gaat geen appelmoes bij. Dan ga je, ben je tachtig, krijg je dat weer te horen. Ja, terwijl jij bent ouder dan die mensen die dat voor je beslissen. Maar Precies. je wordt nu behandeld als een kind. Um, mag ik een, uh, iets droppen voor uh, ja of nee? Nou, laat maar raden. Perensap. perisap. Nee, appelboes. 3, 2, 1. Ja? Q Music! Maximum! Maximum? the pyro, you light the match to one Oh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 C'est fini, car pire que is ce serait la mort Quand tu crois is enfin, que tu t'en sors Quand is niet zo. Het is encore ah, Et is niet zo. Het is niet ou bien is musique Ça te prend les tripes Ça is prend la tête Et niet tu is niet zo. Het is niet is niet zo. Het is niet is niet zo. Het is niet is niet zo. Het is Quand c'est fini alors on dans My on dans. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. -E. Topics met drie seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Appelmoes? 3, 2, 1. Ja, maar niet zo vaak meer. Vroeger uh, gooide mijn moeder altijd appelmoes over alles wat ik niet lustte. Dan was het een soort. Uh, ja. Je had middel... elke dag appelmoes eigenlijk. Ja. Ja. Hey, maar bijvoorbeeld spruiten lust ik dan echt niet. Of witlof. Ja, gewoon een kwak appelmoes eroverheen. En dan ging het er wel in. En dan ging het er wel in. Want dan proefde ik vooral de appelmoes. Weet maar wel. er zijn natuurlijk uh, volwassen mensen die dat nog steeds doen. En dat... Da grow up vind ik dan wel. Kijk, ieder natuurlijk gun je zijn eigen appelmoes. Maar... Maar, maar hoezo moet je per eens iets lusten als je volwassen bent? Nee, maar eet het dan niet. Oh, dus, tussen, dus kijk, als jij geen spruiten lekker vindt... ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Het is toch ook een soort raar bitter, uh, bi bitter groente. Dus laat het dan lekker van wat het is. Maar om nou nog overal appelmoes overheen te gooien... Dat vind, ik, dat vind ik dan wel echt een heel kinderachtige gewoonte. Maar wanneer heb jij dan voor het laatst appelmoes op? Bij welk gerecht? Oh, eh, kip, patat en appelmoes. Yeah. Oh ja? Ja. Kip, patat en appelmoes. Ja, ja. dan, uh, oh. dan uh, echt wel lekker van die kip uit de oven, weet je wel. Er staat uh, één keer in de week staat bij ons zo'n uh, poelier uh, bij de supermarkt. Ja, en dan kip, patat en appelmoes, dat vind ik wel echt lekker. Oh, ga ik eens proberen. Ja, ik gewoon zoals, wij... zoals in het liedje van uh, Kinderen voor Kinderen, toch? Het is een liedje ja. van kinderen voor kinderen. Klopt. Ah. Ja, ik lust alleen maar kippen, tot en appelmoes. Ik is ook een ja. beetje Arnie en G. Smith vibes, vind ik. Ja. ja, klopt. Ja, dat heeft het heel erg. Maar ik, er, er, anders eet ik geen appelmoes bij. Alleen eigenlijk bij patat. Okay. Volgende, luk? Japan. Japan. 3, 2, 1. Nee. Ja, ja, ik moet Pan, wel eerlijk ook. zeggen, ja... Het begint me wel meer te trekken. Het heeft mij nooit echt op mijn radar gestaan. Zo Daar dus zou ik ooit nog een keer naartoe willen. Of, maar toch begint het me langzaamaan te fascineren. En het sluit ook niet uit dat ik er dit leven nog een keer naartoe ga. Uh, dat is breed, uh, dit leven <laughs> we toe gaan. Keer naartoe gaan. Uh, <laughs> Heb jij al ja. plan voor het volgende leven ja. ook? Is er alles geen maatje, als je langzaamaan begin de contouren van jouw volgende leven zich af te Langzaam Maar langzamerhand, je hebt toch dat je denkt van die landen, daar hoef ik echt nooit naartoe. Ja. Japan komt langzaam uit dat rijtje. Nou, Japan is helemaal hip. Je hoort dan iedereen uh, naar Japan gaan. Weet je, zo'n collega die, die dan twee weken naar Japan is geweest. En op de een of andere manier denk ik altijd, pff, nou om daar dan ik vakantiedagen aan te besteden... Echt. Geen zin. Japan is fantastisch. Ik ben een keer in Tokio geweest. En je kan helemaal de drukte induiken. Echt gewoon flatgebouwen vol met alleen maar games. Gewoon dat je alleen maar spelletjes kan spelen. Zitten al wow. Japanners bieten drinken en peuken te roken achter zo'n zo apparaat. En je, je stapt de, de metro in. En vijf halters verder zit je in een hele rustige theetuin. En heb je helemaal niet door dat je midden in een van de grootste steden op aarde zit. Nou De cultuurshock eraan lijkt me wel tof. Dat je echt even naar iets totaal anders gaat. Maar het is meer... Het voelt zo niet als de toch een beetje ontspannen vakantie... waar ik op deze periode van mijn leven naar op zoek ben... dat ik denk, ja ik ga dus niet mijn vakantiedagen in Japan stoppen. Nee, je gaat niet met je jip naar Shibuya Crossing. Nog even niet. <laughs> okay. Deborah die appt, Japan is echt een aanrader. Ik vlieg vrijdag naar Japan. Oh nou, heel veel plezier, Deborah. Zij gaat nog in dit leven. Precies. <laughs> Laatstelijk. Je telefoon meenemen onder de douche. Three, two, one. Nee. Nee, nooit begrepen. Dat ding, dat ding, van mij, doet het niet eens in de regen. Dat staan onder de douche. Wat, ja. wat sta je er dan mee te doen? Nou, ik, ik spreek even namens nou mijn vriendin... want die kijkt hele series onder de douche. Want we hebben zo'n inkepingtje in de muur, zeg maar. En daar staat hij dan. Nou, ik verdenk haar er ook van dat ze het gewoon... Uh, met de aannemer toen had afgesproken... dat ze daar speciaal voor de telefoon een inkeping heeft gemaakt. Maar oké, okay, maar hoe doe je dat dan met geluid? Want je verstaat dan toch ook niet meer wat er gezegd wordt? Je nou, hebt toch dat kletterende water? Kan je zeggen dat staat dan heel hard? Want dat hoor ik in de woonkamer. <laughs> maar, waarom, waarom zou je een serie kijken onder de douche? Want douche, kijk, ik... ik ik ben een korte doucher, tenzij ik mijn haar moet wassen. Ja. Maar anders denk ik gewoon afspoelen, klaar. Ja, ze dus kijkt op... overal series. Op de wc, in de, tijdens het tanden poetsen, tijdens het koken. Het staat gewoon aan. Maar dan steeds even een minuutje of twee. En dan, ja. daarna zet ze hem weer uit. En dan Dexter voor de miljoenste keer. Of Friends, weet je wel. Oh ja, ja. ja, ik heb toch echt mijn volle focus nodig als ik een serie ga kijken. Ik kan niet nog iets erbij doen hoor. Nou, en een groter scherm. Ja, ik, kijk nooit, ik kijk nooit een serie mm. o, o, of, oh, ja. of ik kijk nooit iets op mijn telefoon. Oh, ga, ga, ja, gewoon dingen van Instagram, maar nooit een serie. Oh, ja. kijk wel dingen op mijn telefoon, maar dat is dan niet zo geschikt voor deze zendtijd. <laughs> uh, in, inmiddels hebben wij gevonden: Kinderen voor Kinderen. Geef mij maar kind, koeva, en appelmoes. Ja, dit is jaren 80. Ja. ja. Goh, kinderen voor kinderen nog geen zwart We ja, okay, in zwart-wit hoor. Ja, 3, 2, 1. Give me a second, day. When I saw you on the street, I never thought I would be lying from my teeth, saying I'm okay. Never thought I'd you here.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 En uh, Never Been Better, 9 minuten voor 8. Straks na 8 uh, uur krijgen we van jou uh, antwoord op de vraag. Wat voor onhandigs heeft jouw partner ooit gedaan tijdens of ja, rondom de bevalling? Juist, het zijn natuurlijk uh, vaak de mannen, maar het kan ook uh, net zo goed een vrouw zijn... die jou wat geflikt heeft, die uh, erbij was tijdens de bevalling. Uh, iets wat je gewoon uh, niet waardeert, of misschien heb jij het uh, je vrouw aangedaan? Ik uh, vind het fantastisch, wij trappen zometeen na 8 uur af met Jan... Jan ja. had alles in de auto gegooid. Zijn vrouw moest namelijk bevallen. Dus zeg maar die hele uitzet van wat je nodig hebt op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat. Ja. Tasjes, spullen. In de auto, alles. Behalve, ja inderdaad, zijn vrouw. Juist. Wij vragen Jan hoe dat kan na acht uur. Wij komen op dit verhaal omdat Karel hier bij ons op de redactie de trotse vader is van een zoon. Zoon Duk. Nou, die is inmiddels een tiener. Maar um, Duk was geboren en wat heb jij toen gedaan, Karel? Nou, Duk was geboren en uh, wij kregen nog volle visite. En mijn broer was langs om ons en te kijken naar de baby. En zijn vrouw was toen ook hoogzwanger. Nou, en dat was rond half uur s middags. Nou, die zijn even langs geweest om te koffie in zijn naar huis gegaan. En uiteindelijk kregen wij om half acht een telefoontje dat mijn broer ook vader werd. Wauw, dat is de, toch wel bijzonder, hè? Ja. Op dezelfde dag dus. Op dezelfde dag. De fantastisch. En wat was het? Het was komkommertijd in Nederland. Het was de zomer in juli, gebeurde natuurlijk geen flikker in het nieuws. Dus Hart van Nederland had daar lucht van gekregen. Oh, twee Lof. broers op dezelfde dag voor het eerst vader geworden. Dat ja. is een typisch Hart van Nederland. Ja, absoluut. Ja. Helemaal in het straatje van Hart van Nederland. Ja, dat was toen natuurlijk nog een huge programma... met, met iets van anderhalf miljoen kijkers. Dus ja. Ik werd benaderd op Facebook, zo ging dat toen nog. En toen ja, hebben ze mij gebeld. Mogen wij langskomen voor een opname? Nou, mijn vrouw lag boven nog een soort van na te puffen. En, uh, dus ik ben naar boven gelopen. Ik zeg, hey schat, uh, gaat alles goed? Moet, je, moet ik je kussen nog opfluffen? En by the way... Hart van Nederland wil heel graag morgen even langskomen om te komen filmen. Nou... Die kop van Amy, mijn vrouw. Want, die, die houdt namelijk ook niet van de spotlights. Die houdt niet van de aandacht. En uh, nou ja, zeker als je zo net zo naast zo'n bevalling... Dus ja, die, die, die kon maar één ding zeggen. Joh, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik, ik blijf boven. Nee, maar die die, die is langs geweest. En wat moesten jullie allemaal doen dan? Jij en je broer. Nou, mijn broer was er dus ook. Uh, ook zonder zijn, zijn vrouw overigens. Die had er ook geen zin in. Dus wij waren met z'n tweeën. Allebei zo'n baby in de hand. Ja, we moesten buiten uh, over straat lopen. En uh, oh. daar werd dan een, een liedje onder gespeeld. En we, we werden hier en daar wat gevraagd hoe het is om als broers tegelijkertijd vader te worden. En uh, ze kwamen onhandig. Maar wat zou jij ervan vinden? Nou ja, pff, kijk, je vraagt het aan de verkeerde persoon. Ik had Aron Bader natuurlijk na een week over de vloer. <laughs> dan gaan we even persoon. naar Annemarie. marie Wat zou jij daarvan vinden? Ik zou, je, nou, ik zou je echt bij je keel grijpen. Of je gek <laughs> bent. Ja, en toch, ik moet ook zeggen. Ik snap, Karel, ik snap jou wel. Stel je nou, je bent vader geworden. Dan ben je toch trots. Helemaal met het bijzondere verhaal in je achterhoofd. Dat je broer het op dezelfde dag ook is geworden. Ik kan me voorstellen, je wilt het letterlijk van de daken schreeuwen. En dan krijg je de kans om het letterlijk hey. tegen... Tegen heel Nederland te vertellen. Nee, hey, natuurlijk. Je bent trots. Het is ook allemaal wel echt te verklaren. Alleen als je echt net een paar dagen bent bevallen. Ja. Je bent toch beurs in je kop en overal ja. eigenlijk op je ja. lijf. En er staat beneden. Je je bed een uitkomen. Ja, er staat een cameraploeg Lijkt, beneden. Met, met mensen die nog een kopje koffie van je willen. En misschien nog een beschrijving Daar ja, Echt zo de mythe erop met je cameraploeg. Oké, okay, uh, Karel, dit was onhandig. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. E-Skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Nu de mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt, Zoals dit goed, inclusief bezorging en aansluiting. Met tot 150 euro korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle deals bij Bol. Ze zijn er weer. Wie wil gaan stilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij